Want een stem is het sterkste wapen tegen onrecht. Ook die van jou. Spreek je uit op hivos.nl. NOS Langs de Lijn nog tot 11 uur. AZ tegen Alezoend. Het begin was goed. Nu het vervolg nog. Het begin wel zeker goed, want na zes minuten maakte Wernblom al de 1-0. Dat is een stand die na 18 minuten nog altijd op het bord staat. Terwijl er nu de eerste gele kaart van de wedstrijd komt. Kelly, de Ierse scheidsrechter, geeft die gele kaart aan de Nigeriaanse spits. Ook Ronkwo, die klaagde omdat hij geduwd werd. Daar had hij trouwens helemaal gelijk in. Vervolgens ging hij wel iets te fanatiek in op Brad Holman. Daar zal hij dan uiteindelijk die gele kaart voor hebben gekregen. Begin is goed, maar zet moet gewoon veel meer scoren. Kans gezien voor Elty van dichtbij na voorzet van Berends. Maar in de handen van de keeper. En, believe, later dit uur nog John van der Brom over uh, Vitesse-Ajax. Of Ajax-Vitesse. wedstrijd wordt uh, morgen gespeeld. En we praten met Marjolein van Une. Dat is de bondscoach van de uh, judoka's, de vrouwen. En die uh, heeft natuurlijk nog wel een probleem, die bondscoach. Want ja, wie moet ze nu kiezen? Moet ze Van Emden of Moet ze Willy Boortse kiezen... om mee te nemen naar de Olympische Spelen? Doelpunt hoor ik, Ronald. Ja, Elthidor maakt een mooie bal hoor. Op aangeven van Martens gaat er een blundertje aan vooraf. In de defensie van de Noorden. Maar daar kon je op wachten, want de AZ zet wel druk. Naar mijn idee nog niet eens voldoende. Maar uiteindelijk schiet hij dan bij de linksback toch een keer door. En kan uh, Martens het strafschopgebied in. En niet zelfzuchtig ziet hij de Amerikaan. Elt hij door voor de goal staan. Legt de bal vanaf de rechterkant het, op het terug. Ja, en dan is het voor de Amerikaan een koud kunstje om uh, zijn eerste Europese doelpunt te maken. Paas wordt uh, gegeven door Wernbloem. Uh, Bek zit uh, helemaal mis. En dan, ja, Martens uh, eilt hij door. En dan uh, na 23 minuten kunnen we wel uh, gaan zeggen dat de AZ zich plaatst voor de volgende ronde. Van, of door voor de groepsfase van de Europa League. Want als. Als je zo kijkt, de eerste minuten van deze wedstrijd. Ja, wat heb je van deze Noren te vrezen die zich terugtrekken, die een uh, defensief blok vormen. En AZ uh, de gelegenheid geeft om uh, ja, wat, wat, wat te creëren. Dat doet AZ dan wel met heel veel geduld. En vaak met een te laag tempo en niet altijd met de beste keuzes. Maar ja, als je na 23 minuten met 2-0 voor staat, is er eigenlijk niemand die daar echt een probleem van maakt. Want uh, AZ gaat gewoon wat dat betreft door. En heeft nu ook weer het bal bezit via Maarten Martens. Mag een vrije trap nemen na een overtreding die gemaakt werd op uh, Elm. Martens opent naar Paulsen in de middencirkel. Even terug naar Nick Viergever. En Viergever dan weer terug naar die Deense linksback. Zo spelen ze elkaar even de bal toe, die twee. En gaan we de 24e minuut in. Naar Zet dat dus op een 1-0 voorsprong kwam. Na 6 minuten al uit de corner van Elm. Gemaakt door Wermbloom. En diezelfde Wermbloom wil nu Elpti door. Het strafstopgebied insturen. Dat lukt niet. Omdat dat was doorzien. Was ook wel erg makkelijk. Maar Zet heeft als de Nooruitverdediger heel snel de bal weer te pakken. Nu via Viergever. Viergever... Naar Paulsen die staat aan de linkerkant. Ja, dan maakte Deen even een fout. Wil de bal spelen naar Holmen. Misschien wel bij de plek waar Holmen beter had kunnen staan. Maar Holmen stond wat meer naar het midden. En niet echt als een linksbuiten opgesteld. Dus die bal van Polsen gaat in één keer over de zijlijn. En dan mag Jager de est in dienst van Alessons ingooien. Maar ook dat ingooien, dat behoorde afgelopen week denk ik niet tot de trainingsonderdelen. Want dat gaat hopeloos mis. En AZ heeft het balbezit alweer te pakken. Waren het niet dat nu ook AZ wat slordig wordt bij het uitverdedigen. Want Mooisander doet eigenlijk hetzelfde. Schiet de bal in één keer over de zijlijn. De Noren mogen weer in gaan gooien. Tollas, even de centrale verdedigers, naar zijn as van het veld. nog wel halverwege de helft van Alessoens. Uiteindelijk naar de aanvoerder die zich nu met Arne Fjord wat aanvallender gaat inschakelen. Arne Fjord met een bal richting het strafschopgebied Daar moet Bank komen. Dat hoeft niet, want daar is ook Nick Viergever in de voeten van Moisander. En die is dan toch weer een ongeland, Want in die wil de bal naar Paulsen spelen. Maar daar staat ook Barantes, die aanvaller uit Costa Rica. Ja, die wordt dan van de sokken gelopen door Paulsen Omdat hij denkt, ja, wat er ook gebeurt. We geven daar, en dat is dan op de rand van het schafsopgebied. Uh, Alesson zeker geen balbezit. Betekent wel dat die overtreding gezien is natuurlijk door de scheidsrechter uit Ierland, uh, Kelly. En dat er een vrije trap volgt voor Alesson. Na 25 minuten spelen. 2-0 voorsprong voor AZ. Maar nu niet te nonchalant worden. Wel gewoon geconcentreerd blijven spelen. En achterin gewoon je van je taak kwijten. Want het is natuurlijk makkelijk als er niemand in de buurt is om een beetje in te slapen. Het lijkt te gebeuren achterin bij AZ. Barantes met die vrije trap. Komt bij de eerste paal. Komt op het hoofd van Maarten Martens. Die hem dan over de zijlijn kopte bij de cornervlag aan de rechterkant. Mag Barantes namens Alessoens, dat tiende staat in de Noorse competitie, ingooien. Heeft hij overigens snel gedaan, die Costa Ricaan. Richting een van de mee opgekomen verdedigers, Jäger. Maar die gaat dan in al zijn ijver op de rand van het, tras op het gebied van AZ onderuit. De bal gaat over de achterlijn. En Esteban, de keeper van AZ. Zet mag een doeltrap nemen, dat doet hij dan richting zijn laatste linie. Concentratie dus gewenst, wel gewoon bij de les blijven. En het zou voor het publiek toch meer dan 10.000 mensen vanavond leuk zijn. Als Azet er een leuke show van maakt en in elk geval deze mensen een gezellige voetbalavond geeft. Maar zet is op roze, eerste wedstrijd bij 2-1 verloren. Nu met 2-0 voor en met deze stand gewoon zeker van de groepsfase van de League. Een nuttig avondje voor de Nederlandse hockeyvrouwen. Zo hoor je dat dan te zeggen. Na de 2-0 zegel op Engeland staat Oranje in de finale van het EK. En bovendien kwalificeerde de ploeg zich voor de Olympische Spelen. Gerard de Groots in gesprek met een van de doelpuntemakers van Oranje. Kim Lammers, uh, gefeliciteerd. Het eerste doel is bereikt, hè? Londen. Ja, dat is, uh, dat is heel mooi, maar uh, uh, dat was nog niet het doel. Want het doel is uh, winnen. De, dit toernooi winnen. En dan heb je automatisch ook gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. Maar dit is het eerste mooie stap...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 Gevaarlijk in de eindfase en hartstikke fel in fysiek. En daar schrikken wij Nederlanders nog wel eens van. Uh, wij, wij, zeker in de gewendste hoofdklasse wordt daar veel voor gefloten. Dus uh, wij zijn daar zeker wel wakker geschud. En uh, hier hebben we de puntjes op die ingezet. En gelukkig uh, echt een grote stap kunnen maken. Zeker uh, na de wedstrijd die we afgelopen week hebben gespeeld. Jullie begin was vooral erg goed, vond ik. Het eerste kwartier. Ja, nou ja we waren natuurlijk hartstikke gebrand om hier nu uh, uh, even een ander, uh, ander uh, spelletje te laten zien dan de afgelopen weken. En we wilden... Zo graag deze wedstrijd gaat winnen en we willen zo graag dit toernooi winnen, dus we moesten ook wel. Um, even dat doelpunt van jou, raakte hij hem aan of raakte hij hem niet aan? Ik zag, ik zag je zo naar rechts kijken of hij al binnen de cirkel geweest was. Nee, ik raakte hem absoluut ja, aan. Ja, ja. Nee, oké, okay. maar je keek wel angstig van... Uh, nee, keek okay. wel of erin ging. Daar keek ik naar. Oké. Nou, in ieder geval was het een hele nuttige, want op dat moment dreigde misschien een Engels slotoffensief. Het was nog steeds maar 1-0.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 En nu, uh, ja, naar de finale, toen je zegt het, het doel is hier eigenlijk Europees kampioen worden. Maar ik denk in je achterhoofd misschien toch vanavond wel een feestje, omdat Londen binnen is. Ja, nee, uh, ja, nee, ja. nee, niet. De focus uh, gaat voor richting zaterdag. En uh, nou, daarvan uitgaande dat, uh, dat het Duitsland is. En uh, wij willen hier kampioen worden. Klaar. the fight oh. miskenbaar van Velsen en too good to lose. Bijna tien voor half tien. Heel makkelijk om nu te zeggen dat AZ too good is to lose, maar het is wel waar, Ronald. Ja, hoewel natuurlijk de marge er klein blijft. Tot op het moment dat de Noorden één doelpunt erin prikken... het staat nu 2-0 na 34 minuten. heb je dezelfde stand als vorige week. En als dat na 90 minuten nog altijd het geval is... dan gaan we het recht verlengen in Alkmaar. Maar ja, als je heel goed kijkt... dan zie je dat AZ wel een stukje beter is dan deze Noorse opponent. En waar het gevaar eigenlijk in schuilt... is dat de achterste linie heel weinig te doen heeft in deze wedstrijd. En dat er toch wel momenten zijn van dik en dik concentratieverlies. En dat wilde wel eens een verkeerde paard. Of een, of een risicovolle paas uh, opleveren. Ja, en het moet maar één keer misgaan met die Barantes of die uh, Ocoronco in de buurt. En ze hebben een goed moment. Dan kan het zomaar zijn dat dat Noorse doelpunt een keer valt. Vooralsnog is daar geen sprake van. En heeft Esteban behalve een schot van Barantes van een meter of 25... dat ook drie, vier meter naast ging eigenlijk ...heel weinig te doen gehad en is AZ heer en meester... ...maar maakt het gewoon niet altijd de juiste keuzes. Je zou bijvoorbeeld Beerdens wat meer kunnen inschakelen... En ...met een echte linksbuiten die dus het veld breed houdt... ...waarmee je ook die verdediging wat uit elkaar rijdt... ...heb je het in elk geval voor die Noorden wat lastiger gemaakt. Nu trekt eigenlijk alles naar binnen, daar staan al zoveel Noorden... ...en is het voor AZ dat niet een al te hoog baltempo uh, hanteert... ...niet altijd even makkelijk om er doorheen te komen... ...en creëert er dus ook heel weinig mogelijkheden. Ik moet het allemaal zeggen, omdat er op dit moment een blessurebehandeling geweest is... Bal over de Zijlijn moet. Nou, dan willen die Noren die bal teruggeven. Maar gaat dat zelfs op ongelukkige wijze? Nu, uiteindelijk kan die Nigeriaanse spits de bal richting Esteban spelen. Hij kan de ploeg van van Verbeek weer gaan bouwen. Verbeek, die trouwens inmiddels behoort tot de gelouterde Europese coaches. Althans, Nederlandse coaches met Europese ervaring. Voor de 43ste keer coacht hij een elftal in Europees verband. Dat deed hij eerder bij heren en Feyenoord. En heeft daarmee Riedis Michels geëvenaard. Houdt nog wel een rijtje overigens van vier man boven zich. Staat nu op de vijfde plaats. En dat lijstje wordt aangevoerd door Vergaal. Komt Combinatie en geen goal voor AZ. Als die combinatie van achteruit wordt opgebouwd. En Brad Holman uiteindelijk na een hele goede uitgevoerde 1-2 met Maarten uh, Martens. Voor de goal komt uh, van uh, Ades Hoets. Maar die bal uiteindelijk nasprikt. Tweede grote kans toch voor Brad Holmen in uh, deze wedstrijd. Maar weer gaat het moment voor AZ mis. Het zou... Voor AZ heel lekker zijn natuurlijk. Om dat derde doelpunt gewoon te maken. Dan ben je eigenlijk van alle zorgen verlost. En dat had Brett Holman lang kunnen doen. Nu AZ weer met Berends gevonden. Aan de rechterkant. Heeft eigenlijk geen kind aan zijn directe tegenstander Jeger. En moet, maar goed, dan val ik in herhaling wat meer gevonden worden. Nu paast hij de bal op de mee opgekomen. Marcellus, rantschafs Voorzet, zo'n bananenflanken van Marcellus. Maar die gaat wel aan alles en iedereen voorbij. En komt uiteindelijk terecht aan de andere kant. Daar waren wel veel spelers van AZ staan. Maar die hebben alle drie de bal niet. Nu wel. Want Polsen verovert hem. Eltydorff Vervolgens Holmen. Holmen, Palsen. De bal gaat de lucht in. Maar er gaat ook een vlag de lucht in. Dat is voor de opgekomen. de linksachter. Die stond daar in een triootje met Holmen en met Eltidoor. Als trio hadden ze misschien goed muziek kunnen maken. Maar voetballend komen ze hier in elk geval niet uit. Het gaat met hangen en wurgen. Maar goed, zoals we eerder gezegd... er staan ook ontzettend veel noren daar rond het eigen strafschopgebied. Dus je zal wat secuurder moeten zijn met het inspelen van de bal. De Noorse keeper, Gretebus, staat nu klaar om iedereen weg te sturen. Omdat hij denkt, die bal moet gewoon heel ver weg van mijn strafschopgebied. Dat lukt ook wel. De bal gaat richting Bardantis. Die staat aan de rechterkant. Die gaat vervolgens achter een bal aan... die door Palsen richting zijn eigen achterlijn wordt gekopt. De viergever wil dan voorkomen. Dat de Costa Ricaan in balbezit komt. Schiet hem gewoon tegen de maan. Dan mag AZ gaan gooien. Dat mag gebeuren bij het eigen strafschopgebied aan de linkerkant. Paulsen kijkt of er ook nog iemand is die genegen is om bijvoorbeeld te bewegen en die bal wil hebben, Want het staat allemaal wel erg stil. Nou, het gaat naar Holmen. Dan gaat het via het hoofd weer terug naar de Deem. Lange bal naar voren. Die komt bij niemand terecht. Ja, bij de Noorse verdediger. De rechtsachter, Jeker. En uiteindelijk komt men dan toch in de buurt van het AZ-stras gebied. Met hangen en wurgen. En met name hangen. Want wat er gebeurt is dat de Nigeriaanse spits, Okoronkwo, wordt diep gestuurd. Maar die hangt op viergever. En samen zien ze dat die bal uiteindelijk over de achterlijn gaat. Nee, AZ kan er een voetbalfeestje van maken. Maar dan moet het echt de tempo wat verhogen. Wat geconcentreerder zijn. En wat creatiever wellicht. Het is nu 2-0, dat is prima hoor. Na 37 minuten maar niet genoeg. Er was een Nederlandse clash vandaag om het brons op het WK judo... van Emden tegen Willeboortse. Van Emden als winnares, wellicht heeft hij dat meegekregen eerder vandaag. Twee top judoka's die allebei naar de Spelen willen. Maar er mag er maar één. En dus maakte de clash in Parijs, dat maakte de clash in Parijs extra beladen. Theo Plasjaars sprak daarover met de bondscoach Marjolein van Une. Kort voor de wedstrijden om het brons in de halve finale spraken we elkaar nog even. En toen zeiden we tegen elkaar, we hebben nog niks. En wat hebben we nu? We hebben nu een brons en een vijfde plaats. En, uh, het is altijd jammer natuurlijk, als mensen om brons van uh, hetzelfde land tegen elkaar komen. Maar ja goed, weet je, uh, we hebben in ieder geval een bronsplak. Laten we dat even op en worden er in ieder geval weer bij. We zijn bij de eerste vijf van de wereld, uh, met z'n tweeën. Dus wat dat betreft, uh, ja. Is dit meer dan uh, waar je op gerekend had voor vandaag? Nee, ik had vandaag al meer, al meer gerekend. Ja, heel eerlijk gezegd vond ik die finale al uh, een beetje twijfelachtig. Stom, het gaat er overheen. Maar goed, ik vond ook dat eenmaal daarna er geen straf meer kreeg. En uh, dat vond ik dan jammer. Maar goed, dat gebeurt dan gewoon. Weet je, daar moet je dan in berusten. Ja, en dan is het een hele korte tijd om weer naar Brons toe te gaan. Maar goed, Annika heeft ook een goed ternooi gedraaid. Uiteindelijk hebben ze best allebei een goed toernooi gedraaid. En dan ja, komen ze tegen elkaar uh, om Brons. Het gaat om de klasse tot 63 kilo, waarin je een zogenaamd luxe probleem hebt. Ja. Met twee hele goede judoka's en dan mag er maar één naar de spelen. Ja. Hoe gaat dat traject er verder uitzien na vandaag? Nou, dat, dat gaan we natuurlijk in de technische staf bespreken natuurlijk. En uh, zal wellicht nog een uh, vervolg natuurlijk gaan krijgen. Dat is wel duidelijk. Dat waren we om begonnen natuurlijk. Maar goed, uh, ik zeg de onderlinge, onderlinge strijd uh, en dan tegen elkaar. Ja, dat zegt me allemaal niet zoveel. Het gaat er straks om dat ik iemand op het Spelen wil bestaan... die de internationale top kan verslaan. Want daar gaat het uiteindelijk om. Het gaat niet om wij elkaar kunnen verslaan... maar dat wij uiteindelijk de internationale top kunnen verslaan. En wie kan dat straks het beste? Nou ja, dat gaan we eens niet Ja, degene die de meeste punten heeft, de meeste prijzen... Die is in principe de beste. Maar dat moet dus nog uitgemaakt worden. Dat is uit, wij, wij gaan daar niet van uit. Wij gaan als mensen op de ranking staan, of er nou iemand erboven onder staat. We kijken van wie iemand verliest, van wie iemand wint. En op wat voor manier. En wie heeft dan straks uiteindelijk die kans om, uh, om de, de medaille in de wacht te slepen op de Olympische Spelen. Ja. Valkuil voor de technische staf is, lijkt me, dat jullie een soort, soort slopende procedure... de judoka's op gaan leggen. Nee, hoor. Race. Nee, nee, dat is niet de bedoeling, dat is absoluut niet de bedoeling, want ik zie het ook bij de buitenlanders natuurlijk. Ik zie bijvoorbeeld de hebben ook twee mensen rondlopen en die zijn elkaar helemaal aan het afmaken. Ik geloof niet dat wij daar uiteindelijk voor gaan kiezen en wanneer die beslissing dan zal gaan vallen, dat hangt er denk ik vanaf wanneer wij dat gaan besluiten. Ja. to the Somebody that I used to know. Aanzet in Alkmaar. Ronald van der Veer. Met de Martin Martens 2-0 voorsprong. Een minuutje nog tot aan de rust. Martens schiet aan tegen de centrale verdediger Arne Fjord. tegen dat Aanzet op slag van rust dan een minuutje extra tijd denk ik bijkomen. Nog een corner mag nemen. Dat gaat Martens automatisch zelf doen. Man voor de trappen vanaf de rechterkant. Iedereen is een beetje mee naar voren. De afgelopen minuten geen enkel moment van gevaar geweest. Niet voor de goal van Alessens en ook niet voor de goal van AZ. Dus het wordt wel weer eens tijd voor een momentje. Nou, dan komt die bal bij de eerste paal. maar daar staat uh, Okoronkwo, die Nigeriaanse spits, groot. En die komt die bal weg. Martens opnieuw voorzet vanaf de rechterkant. Weer eigenlijk onzorgvuldig. En dan een schot van Elm. Tweede keer dat hij dit doet. Van heel ver. En de tweede keer ook dat die bal heel ver naast de goal gaat van uh, Adessoens, dat uh, dus nog altijd ziet dat AZ slechts een kleine marge heeft. Heel veel balbezit heeft, maar daar eigenlijk uh, bitter weinig kansen uit creëert. Eén minuutje extra tijd gaat er uh, nu in. Op het moment dat uh, Griet de Buust een uh, doeltrap gaat nemen. En dat, ja, traditiegetrouw deze avond heel ver gaat doen. Richting Philips, die staat aan de linkerkant van het veld. Daar staat ook Wernbloom. Nou, die uh, kopt dan wel, maar die kan niet het balbezit voor AZ continueren. Sterker nog, hij raakt het helemaal kwijt als hij een overtreding maakt op Okoronkwo, die dan twee, drie over de middenlijn. De nou, bal gaat zelfs terug naar de middenlijn. Daar mag dus een vrije trap worden genomen door de Noren. Op de middenlijn aan de linkerkant. Klusje gaat geklaard worden door Matland. Dat is de linksachter. En dan heeft de coach gezegd: Nou ja, ga dan allemaal maar naar voren. Dat is um, die coach heet Bergersen. Rekdal is de normale coach, maar die ontbreekt vanwege familieomstandigheden. Die vrije trap komt. Inderdaad terecht in het strafschopgebied van AZ. Daar waar een Noorse overtreding is geconstateerd. Trekken, duwen door de eerste scheidsrechter Kelly. En dan mag Esteban nog een vrije trap nemen voor AZ. Mensen staan hier inmiddels op. Gaan richting de koffie, thee of iets anders lekkers. Om eens na te praten over de eerste 45 minuten. En dan toch denken, ja het is leuk die twee goals. Maar het had allemaal veel mooier kunnen zijn. Want dit alleshoens is vele maten te klein voor AZ. Dat dus heel veel balbezit heeft. Maar eigenlijk heel weinig echte kansen heeft gecreëerd. Wel twee goals hebben wij gezien. Wermbloem en El Tidor zorgen ervoor dat we aan de thee gaan. hier... met een 2-0 voorsprong voor de Alkmaarse ploeg. Radio 1. Het NOS-journaal. Iets over half tien. Hier is nu net wel. In Tripoli is vanavond vooral gevochten. in de wijk Abu Salim. Daar hebben aanhangers van kolonel Gaddafi zich verschanst. na de val van het hoofdkwartier van de gevluchte Libische leider. Na zonsondergang is de strijd geluwd.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 En in de Waal bij Nijmegen is het lichaam gevonden van een jongen van 18... die sinds maandag werd vermist. Hij was toen van een soort pier gesprongen en nooit meer boven water gekomen. Zoekacties leverden niets op, maar vanochtend werd zijn lichaam gevonden... bij de Waalkade door een wandelaar. Nou, dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Nou net wel, was dat inmiddels drie minuten over half tien. We zitten in de rust van AZ Alersoens. Later deze uitzending nog reacties. Natuurlijk vanuit Eindhoven. waar PSV won van SV Riet met 5-0. Doel van Toijfonen Lens Weinaldem, Labiat en Strootman. Maar we gaan ook vooruitkijken, dat gaan we nu doen naar morgenavond. Ajax Vitesse. Om de koppositie in de eredivisie. Vooral voor Vitesse is dat best opvallend. De Arnhemse club speelde zich vorig seizoen pas op de laatste speeldag veilig en eindigde teleurstellend als vijftiende. Nu heeft de club met zeven punten uit drie wedstrijden een verrassend goede start. En misschien wel dankzij de trainer John van der Brom. Ajax is een tegenstander die voor hem geen geheimen kent. Zo zag hij zondag ook het gelijke spel tegen VVV. Het is duidelijk de manier van spelen die Ajax uh, gekozen heeft. Uh, de, duidelijk de, de spelers die ze hebben. En wij zullen daarop uh, op anticiperen. En, ja, het is altijd goed om, om de wedstrijd even gezien te hebben... Want... Je ziet ook dat, uh, dat uh, het, het onverslaanbare wat ze dachten te hebben... dat dat ook maar zo kan gebeuren. En dat zijn weer goede, goede dingen voor ons om, uh, om te constateren. Ja, op de links positie waren ze daar toch vrij kwetsbaar... Hè? Met, uh, met Blind tegenover Moussa. Nu hebben jullie op rechts buiten Chanturia lopen... die snel is, mannetje kan uitspelen. Liggen daar veel mogelijkheden? Nou ja, jullie gaan me ga dingen vragen die je eigenlijk aan Frank moet vragen. Uh, ik weet niet hoe hun het, uh, dat gaan op. Uh, oplossen. Uh, Deli heeft het natuurlijk niet goed gedaan tegen Moussa. Dat is overal bekend, dat is ook gezegd. En het is aan hun om te kijken hoe ze dat oplossen. Maar kijk, wat, wat, ik, uh, wat ik veel liever doe, en, uh, is, is gewoon kijken naar ons eigen team. En wij zullen uh, nogmaals uh, ook in, in Ajax uit uh, gaan proberen om, om te voetballen en, uh, en een goal te scoren en, en geen één tegen te krijgen. Dat is de intentie, want ik, ik ben van mening op het moment dat je of het nou tegen Ajax is of VVV of weet ik wat, uh, welke elftal... Als je uitspeelt om, om niet te winnen, dan, dan krijg je hem altijd op je, op je neus. En ik ben een trainer die zowel thuis als uit um, speelt om te winnen. En dat gaan we proberen vrijdag ook te doen. Ja, dus niet uh, ingraven, maar juist nee. proberen druk te zetten en ja, uh, niet, niet bang te zijn. Nee, geen angst in de ploeg. En wij hebben wij een hebben elftal wat, uh, wat kan voetballen, wat wil voetballen... maar wat ook durft uh, te voetballen. En, uh, het zal heel gek zijn als je met het vertrouwen wat wij opgedaan hebben in de laatste weken... Zowel in de wedstrijden, maar zeker ook in de training. Om dan in één keer nu voor iets te kiezen wat, uh, wat niet bij mij past, maar ook niet bij de jongens. Dan uh, ja, kom je niet geloofwaardig over. Je krijgt er steeds meer spelers bij. De kwaliteit neemt toe, de concurrentie neemt ook toe natuurlijk. Mm -hmm. Ja, nee, goed, dat is een situatie die we, die we zelf gecreëerd hebben waar we naar op zoek zijn gegaan. En uh, ja, die hebben we nu. Het is heerlijk om 11 uh, tegen elf te kunnen spelen in de training. Uh, naar een wedstrijd toe. Uh, alleen toen hebben we jongens van de belofte erbij gehaald. En nu kom je bijna al met je, met je eigen selectie. Uh, Abora is er nog bij, Knol is er nog bij. Uh, die vullen dat ook uh, goed in. Dus dan, uh, nogmaals, dan, dan, dan heb, je, heb je meer mogelijkheden. En, en dan kunnen ook de beloften weer met hun, uh, hun eigen groep gaan trainen. Dus in dat opzicht is het een, een luxe situatie. Het ja. is een echte topper in de Eredivisie, Ajax-Vitesse. Ja, dat, dat kun je aan de hand van de stand kun je dat wel, wel opmaken. We weten ook allebei dat het, dat het nog heel vroeg in het seizoen is. Maar ja, je hebt wel twee teams die staan. Wij staan Ajax staan. Ondanks dat ze zaterdag dan, of zondag een puntje hebben, of twee punten hebben verloren. Maar het elftal staat wel. En het is een goed elftal. Het is uitgebalanceerd. Ook hun hebben heel veel mogelijkheden om, het, om, het, om, het, om, het, om de wedstrijd te kantelen. Te wisselen door middel van wissels. Nou, inmiddels zijn wij ook zover dat we dat kunnen doen. Dus het wordt een, met name een interessante wedstrijd en persoonlijk vind ik eigenlijk altijd uh, leuke wedstrijden. Ja, dat komt natuurlijk ook door jouw verleden hoofdopleidingen, ja, spelen hebt, daar ja, je geweest? Je hebt een hele mooie tijd daar gehad en, en dan is het altijd weer leuk. En dan ook niet meer dan dat is het leuk om terug te komen bij een club waar je gewerkt hebt. En altijd als je bij ijs komt dan uh, krijg je dat, uh, dat warme gevoel weer. En uh, dat is persoonlijk, praat ik nu voor mezelf en dat zal voor Stanley ook zo gelden, is dat, uh, zijn dat altijd leuke momenten. Ja. Ben je verrast door je eigen ploeg dat er toch uh, in korte tijd al zoveel voetbal ingekomen is. VVV met name was erg goed. Utrecht misschien wat minder, maar toch. Jullie staan er wel met zeven punten. Ik ben niet verrast, omdat ik uh, ook in de voorbereiding al uh, dezelfde dingen heb uh, gezien, maar ja, het, het komt niet vanzelf. We hebben daar veel tijd en energie en aandacht in gegeven, in, in de trainingen. En het was natuurlijk, uh, uh, je kunt het nu al niet meer voorstellen, maar het was uh, beperkt uh, voor ons in, in de aantallen. Maar juist met die gasten die, uh, die we hadden zijn we gaan werken. En nou, dat, heeft, uh, dat heeft ons uh, uiteindelijk dit, uh, ditgene opgeleverd waar we, nu, uh, waar we nu zijn en waar we nu staan. Nou, de extra jongens erbij uh, is, uh, is alleen maar prettig. Omdat je nogmaals wat meer mogelijkheden daarin krijgt. Vitesse-trainer John van der Brom over de wedstrijd van morgenavond tegen Ajax. Richard van der Maden stelde de vragen. Overigens morgenavond een extra uitzending van NOS langs de lijn. Met daarin het verslag van uh, dat duel tussen Ajax en Vitesse. Maar ook veel meer hoor. Bijvoorbeeld ook het hockey, de halve finale van de mannen. Soldiers met SOU en Times. Uh, morgenavond die extra uitzending. Ik was even vergeten erbij te zeggen dat we om half negen beginnen morgenavond. Daarin, dus Ajax Vitesse. Terugblik op de halffinale mannen. En uh, natuurlijk daarin ook Barcelona tegen Porto. Om de Supercup in Monaco. Die wordt ook morgenavond uh, gespeeld. En we blikken vanzelfsprekend terug op uh, de ongetwijfeld mooie dag die het judo ons weer gaat brengen. Morgen bij dat WK in Parijs. Even naar eerder vanavond. PSV nam uiteindelijk met ruime cijfers afstand van SV Riet. In Eindhoven werd het na een moeizame start. Tot nog een mooie 5-0. Het hoogtepunt van de avond een wonderschone 2-0 van Jermaine Lens. Nou, ik heb het net even snel teruggezien. Uh, ik krijg goede bal van Ginny. Ik word uh, ja, door de keeper eigenlijk uh, zodanig geraakt... Dat ik, uh, dat ik kan vallen en een rode kaart, dat hij een rode kaart kan krijgen. Ik zag op dat moment niet echt snel het nut van in. Dus ik, uh, ik denk ik loop, uh, ik loop door en... Uh, ik kom uit bij de cornervlag en op dat moment denk ik, ja, wat moet ik nu met de bal? En het is heel snel denken, heel snel kijken en uh, de goal was leeg. En uh, ik probeer het gewoon met mijn buitenkant en shit, uh, we zitten fantastisch in, toch? Ja, maar je wist het eigenlijk dus niet meer wat je moest doen? Nee, nou, ik, uh, ik, uh, ik ben een speler van intuïtie en op dat moment, ja, kijk je naar de goal. De goal is leeg, je staat bij de cornervlag, niemand voor de goal. Het enige wat je kan doen is proberen die bal uh, in goal te krijgen. En op dat moment is het voor mij het makkelijkste om in de buitenkant te doen, dus... Uh, als we nu terug naar het veld lopen en ik geef jou tien ballen daar... en je mag het nog tien keer proberen, hoe vaak gaat hij er dan nog in, denk je? Ik denk dat je ja, onder druk uh, bij zo'n bal misschien beter doet... dan dat je tijd uh, uit... Los, uh, los, uh, ja, hoe zeg je dat? Als gewoon uit uh, stilstand doet. Jullie komen moeilijk op gang. Het uh, duurt even voordat de motor gaat draaien. Uh, hoe komt dat? Nou, uh, Ik denk dat dit jaar uh, vaker is gebleken dat wij uh, wel de kansjes krijgen. Maar uh, onze eerste kans is, uh, is uh, bijna nooit de goal. En tegen Ardo was het wel zo. En dan speel je eigenlijk een hele gemakkelijke wedstrijd. En vandaag is het eigenlijk weer zo. Ik krijg de eerste kans. En als dat een goal is, dan ja, krijg je een hele andere wedstrijd. Zoals zie je in de tweede helft, na de 1-0, dan ga je wat anders voetballen. Dus uh, ja, ik denk dat het meer ligt aan, uh, aan onszelf dan, uh, dan aan andere dingen. Komt de gaandeweg die wedstrijd toch, toch wat twijfel? In de laatste minuut voor rust, dan staat het nog 0-0. Lijken zij een grote kans te krijgen? Uiteindelijk heeft de jongen die die kans uh, lijkt te krijgen Hens gemaakt. Dus gaat niet door. Maar dat zijn wel momenten dat je denkt: oe, het kan ook verkeerd aflopen. Ja, inderdaad. Maar ik denk dat uh, uh, wij als team weten dat wij jongens hebben die de goal kunnen maken. En uh, dat hebben we vorig jaar bewezen, dat, uh, dat bewijzen we nog steeds. Alleen uh, ja, moeten we dat op de juiste momenten proberen te doen. En nu uh, heb je geluk dat hun hem niet maken. En uiteindelijk maak je de 1-0 en de 2-0 en dan loop je, loop je uit tot 5-0. Ja, missie volbracht. Uiteindelijk hartstikke mooie tweede helft. Mooie doelpunten gemaakt. Dus prettige avond, toch? Uiteindelijk wel, ja. Dus uh, daar zijn we blij mee. Jermaine Lens, die ook uh, blij zal zijn met uh, de ruststand van AZ. Mag ik aannemen tegen uh, Alessand. 2-0. Mooi. Wernblom tegen Altidor. Ik Ben benieuwd wat de tweede helft ons brengt. Geen uh, wijzigingen in beide teams, Ronald? Ja, wel eentje bij uh, Alessoens. Daar gaat uh, Matland, een uh, verdediger. eruit voor een middenvelder. Selin. Dus wat dat betreft zal uh, Alessoens nu toch wat aanvallender schakelen. In de hoop om er uh, toch nog wel iets van te maken natuurlijk vanavond. Ik heb de situatie al eerder geschetst. Het lijkt natuurlijk op dat AZ op rozen zit met een 2-0 voorsprong. Dan uh, uh, lijkt er niks aan de hand. Maar als de Nooren één doelpunt kunnen maken in uh, Alkmaar... dan uh, is uh, daar dezelfde uitslag als uh, vorige week in Noorwegen. En zal er verlengd moeten worden. Daarom is er alles aangelegen voor AZ om in elk geval heel snel weer een doelpunt bij te prikken. Bij AZ overigens geen wijziging in de helft aangebracht door uh, Gertjan Verbeek. Dus maar eens kijken... Hoe de Noren zich uh, houden in uh, de tweede helft. En of AZ het, uh, het tempo nu eens wat kan verhogen. En wat meer kan doen met het vele balbezit dat het heeft. Want als je zoveel balbezit hebt, dan zal je toch eens een keer wat meer mogelijkheden moeten creëren. Nou, het is even wachten tot Kelly op zijn fluit blaast. Dan gaat er een gong in Alkmaar. En zijn we begonnen aan uh, de tweede helft. Tekken voor iedereen om weer lekker op de plek te gaan zitten. 10.000 mensen zijn nog bezig om uh, een vette hap te verorberen. Als uh, de eerste aanval van allesdoens een feit is. En de eerste communicatiestoornis bij AZ ook achterin. Een, uh, communicatiestoornis tussen uh, Moizander, nee, Viergever en Esteban. Esteban denkt een diepe bal van de Noren op te kunnen rapen. Maar Viergever trapt hem uit het uh, strafstopgebied. Bardantes nu, die uh, Costa Ricaan, waar hij veel van verwachtte... in aan, uh, aanvallend opzicht, maar eigenlijk in het hele stuk niet voorkomt. En die uh, krijgt nu de bal aangespeeld in het strafstopgebied van AZ... aan de rechterkant, maar later van, uh, van de voet stuiten. En deze... Uh, uh, nou moet ik even opstaan, omdat er mensen doorheen moeten met ijs. Dat is echt... Uh, een ongelofelijke actie dit. Maar, maar goed, wat voor ijs eigenlijk? Ik heb geen idee. Wil je er ook door? Oh, we krijgen nu nog een ijsje aangereikt. Nou. Dat geeft Rob Fleur dan maar mee aan die meneer. Goed, collega Rob Fleur, we gaan weer terug naar het voetbal. Ik ben even, even afgeleid. Na 46 minuten... Ja, Rob, neem lekker een ijsje. Eet smakelijk. Na 46 minuten kijken we naar een paas die gegeven wordt aan de rechterkant. Naar Roy Berends. En Roy Berends wordt dan uh, vastgehouden. Nee, ik hoef geen ijs, Rob. Ik moet praten. Dat uh, door de linksachter van uh, Alenstoen... Sorry als dit wat verwarrend klinkt, maar ik moet wel nee, over met desk hangen... Nee, nee. om de mensen erdoor te laten aan de achterkant. En vervolgens worden er om de twee minuten ijsjes aangeboden hier. Maar het lijkt me niet raadzaam terwijl ik heel erg aan het praten ben... dat ik dan ook nog eens een chocoladeijsje ga weglikken. Wat we krijgen, dat is een vrije trap voor AZ te nemen vanaf de rechterkant van het veld. De bal ligt halverwege de helft van Alessuens. En dan wordt er georganiseerd en gekeken. En iedereen is nu ook op de helft van de Noren aanwezig. Natuurlijk is het Martens die die vrije trap gaat nemen. Laat hem belanden richting de penalty stip. Daar staat Wermblom. Daar staat ook viergever. Krijgt hij hem onder controle? Nee, krijgt hij niet. En dan kan hij uitverdedigd worden door Alessuens. Maar wel weer opgevangen door AZ. Door Moisander. Aan de linkerkant van het veld rond de middenlijn. Maar de bal moet dan weer terug naar Esteban. Esteban weer terug naar Mooijzander. En dan komen de Noren. Ja, dat hebben ze toch in de eerste helft niet gedaan. Die gaan heel snel druk zetten nu op die laatste linie van AZ. Wat dat betreft heeft de coach Bergersen zijn tactiek toch wel wat gewijzigd. En speelt hij toch in de tweede helft met drie aanvallers. Ik hoop dat de verdedigers van AZ dat ook zien. Maar eigenlijk, hoe de Noren dan ook spelen... AZ mag eigenlijk geen kind hebben aan de nummer 10 van de Noorse competitie. Vrij traf wordt er gegeven omdat er een overtreding wordt gemaakt op Wermbloem. Carlson is de dader. Dat is een van de controlerende middenvelders. Die gaat nog eens even tekeer, zegt tegen die Wermbloem. Die vrije trap wordt heel snel genomen door Elm. Veel te snel vanuit de middencirkel. In één keer op goal. En die bal gaat naast de goal van Alensoens. Waar uh, daar dus weer een doeltrap genomen kan gaan worden. Goed, iedereen zit hier aan het ijs. Iedereen zit ook weer op zijn plek. Dus er kunnen dadelijk geen storende elementen meer zijn in uh, de tweede helft van deze wedstrijd. Die uh, drie minuten oud is. En de tussenstand in Alkmaar is 2-0. Jacqueline en Overrated. Er zijn heel veel wedstrijden die uh, gespeeld worden vanavond... in het kader van die play-off voor de Europa League... Gaan ze ook niet allemaal met u doornemen. Want dan zijn we om half twaalf nog bezig. Is niet de bedoeling. Maar wat wel op opvallend is: uh, bijvoorbeeld dat Spartak Moskou eruit ligt. Tegen Legia Warschau. Het werd uh, 3-2 voor Warschau. Eerste wedstrijd was 2-2. Uh, en de winnende werd gemaakt in de 92 e minuut. Door Janusz Gol. is in de neem? Staan de renners door ten koste van uh, Rode Ster Belgrado. Die nam ook. Kiev is door ten koste van uh, Litex Lovic. Uh, Lokomotief Moskou is dan ook weer door ten koste van Trnava. Uh, zijn er dan verder nog opmerkelijke? Ja, het was een spannende wedstrijd uh, tussen Tbilisi en Athene. Na verlenging Athene door. Um, nou, Dat was eigenlijk de belangrijkste. Wel. Later op deze avond uh, kunnen we nog even kijken... wat er bijvoorbeeld gebeurd is met uh, Schalke 04... die momenteel aan het spelen zijn tegen Helsinki. Nou, Die gaan ook wel door zo te zien. Want die staan met 5-1 voor en hadden de eerste ook al gewonnen met 2-0. Um, dat was het voorlopig eventjes wat de tussenstanden betreft. Laten we even kijken hoe het bij AZ gaat in Alkmaar. Ronald van der Geer. 2-0 is het na 52 minuten. Als er nu toch een schot op goal komt van uh, Okoromkwo. En ja, ik moet zeggen, de Norren hebben een, een andere modus aangenomen in de tweede helft. Toch wat aanvallender. Heeft er dan ook al toegeleid. dat er zelfs een hachelijk moment is geweest voor de golf van AZ. Met Baardantes, die Costa Ricaan, die vanaf de rechterkant de steekbal gaf. Waar Filles op liep. En uiteindelijk maar net Esteban, die die bal kon onderscheppen. We hebben Martens ook naast zien kopen op een voorzet van Beres Nu Palsen vanaf links, strafschopgebied in. Dat doet hij aardig. En dan geeft hij een snoei-harde snoei lage voorzet. Ja, dan kan Eltidoor twee dingen doen: hij kan naar die bal kijken of hij kan er naartoe glijden. Hij kiest voor de eerste optie. En dat betekent dat die bal gewoon over de achterlijn gaat bij Alessoens. En dit moment weg is. Wel weer even een momentje van opwinding in het uh, stadion. Het stadion dat eigenlijk snakt naar uh, kansen, naar uh, strijd, naar uh, ja, heel veel mooi voetbal. Maar nu moet AZ gewoon oppassen dat het niet in de val loopt, die Alesson toch opzet. Want het speelt nu gewoon met drie spitsen. Het zet druk op de achterste linie van AZ. Oftewel, het speelt toch heel anders dan in de eerste helft. Eens kijken hoe AZ daarmee omgaat en of het in staat is om een doelpunt te maken. Dit is een goede combinatie, zo moet het misschien ook wel. Martens die Holman vindt aan de linkerkant van het veld. Holman met balletje aan de voet, komt dan naar binnen. Ja, dat lijkt me logisch. Combineert, dat doet hij goed. Met Mooijzander dan de voorzet en de goal. Nou, zo moet het dus gebeuren. Het is een paas van Holmen na een goede combinatie met ermee opgekomen. Moisander. en Maarten Martens is het uiteindelijk die het doelpunt maakt. Goed binnengelopen in de 16 meter en goed geanticipeerd op die paas van Brad Holmen. En dan is de opluchting groot bij AZ. Dat nu over twee wedstrijden een 4-2 voorsprong heeft. En dus in deze wedstrijd 3-0 staat na 55 minuten. Ja, dan mag je dus niet meer in gevaar komen. Dan mag er dus niks meer gebeuren. Zo moet er gespeeld worden. Goede, snelle combinatie, Hoogbaltempo. tempo, Holman-Randstraffs op gebied. En daar is Martens ingeslopen, als het ware. En losgelaten door elke Noorse middenvelder. Maarten Martens zet AZ op een 3-0 voorsprong na 55 minuten. de Everest en de shoep song. Ik kom even terug op die tussenstand van uh, Schalke 0-4 tegen Helsinki. Schalke moest dus een 2-0 achterstand goed maken. Nou, dat hebben ze gedaan, want ze staan met 5-1 voor uh, de doelpuntenmakers. Opmerkelijk. In de 15e minuut, Klaas-Jan Huntelaar uit een penalty, 1-0. 25 e minuut, uh, het stond het inmiddels 1-1. Klaas-Jan Huntelaar, 2-1. Vervolgens 49 e minuut, een strafschop. Klaas-Jan Huntelaar, 3-1. Houdt het nog op? Nee, want Papadopoulos maakte 4-1 en vervolgens in de 63 de minuut en de wedstrijd is nog steeds gaande. Opnieuw Klaas-Jan Huntelaar 5-1. Vier goals dus van Klaas-Jan Huntelaar bij Schalke 0-4 tegen Helsinki. Dat is nogal wat. Verder meld ik u dat er uh, van het transferfront nieuws is rond Emmanuel Adebayor. Hij gaat dit seizoen voor Tottenham Hotspur voetballen. De Londense club huurt de toegelezen aanvallen van Manchester City. Dat is zojuist bekend geworden. Adebayor kwam het tweede gedeelte van het vorige seizoen... al op huurbasis uit voor het Spaanse Real Madrid. Bij Manchester City was in de voorbereiding geen plek meer... in de selectie voor Adebayor. Die daarop enkele dagen weigerde te trainen. Nou, hij kwam eerder uit voor Arsenal. Dat is de rivaal van Tottenham Hotspur. Dat is over Adebayor. Zometeen... Meer sport natuurlijk. Nog een uurtje Daarin Edith Bosch. We kijken vooruit naar de dag van morgen bij de WK Judo. Morgen moet zij aan de bak in de categorie tot 70 kilogram. En met Max Kaldas kijken we terug op de dag van vandaag... wat betreft het hockey. En natuurlijk AZ tegen Adessoens. Tussenstand 3-0, Wermblom, Altidor en Martens. Graag tot zo. En